Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk wie de presidentsverkiezingen in Polen heeft gewonnen. Een exit poll wijst uit dat de twee kandidaten nek aan nek gaan. De huidige president, de conservatief Duda... zou iets meer stemmen hebben dan zijn liberale uitdager Traskowski. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat er wereldwijd... ruim 230.000 nieuwe besmettingen met corona bij zijn gekomen... in de afgelopen 24 uur. Het hoogste aantal in een dag... Vooral in de VS, Brazilië, India en Zuid-Afrika kwamen er veel nieuwe besmettingen bij. Persbureaus melden dat er wereldwijd bijna 13 miljoen mensen besmet zijn of zijn geweest... en dat 565.000 mensen zijn overleden. De Israëlse premier Netanyahu heeft financiële steun toegezegd... aan burgers die door het coronavirus en financiële problemen komen. De bekendmaking die volgt op een protest van duizenden mensen gisteren in Tel Aviv... Volgens de demonstranten heeft de regering niet de juiste maatregelen genomen. De Palestijnse autoriteit stelt op de westelijke Jordaan-oever de komende twee weken een avondklok in... en een weekendklok, dat is om het aantal coronabesmettingen in te dammen. De westelijke Jordaan-oever ging begin maart in lockdown. Die werd eind mei al opgeheven, maar begin juli nam het aantal coronabesmettingen weer toe. Wie de islam afvalt in Sudan is niet langer strafbaar. Dat heeft de overgangsregering bepaald. Ook op andere punten worden de islamitische wetten in Sudan versoepeld. Eerder werd al bekend dat vrouwenbesnijdenis verboden wordt. Vorig jaar zette het leger in Sudan president Bashir af... na maandenlange protesten tegen zijn orthodox-islamitische koers. En oud voetballer Wim Suurbier is overleden. Hij speelde als verdediger in de jaren 60 en 70 voor Ajax, waarmee hij drie keer de Europa Cup 1 won. Hij speelde 60 interlands, waaronder de WK-finales van 74 en 78. Daarna werd hij trainer. Wim Suurbier overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding. Hij was 75 jaar.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 Master Please. I know that the end of time, I will never meet the finish line, but I'll come home at last. van ZFM. cut me down, I'm gonna send a blood, gonna drown him mind. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be, this is me. Regálame un beso, solo por eso vale la pena, vale la pena estar junto a ti, contigo y Que me hace sentir En dat no te vaak olvidar que te falta vivir. dat je te vaak te te vaak zorgt. En dat je te vaak dat je te vaak zorgt. te vaak zorgt. En dat je te En Papi. Contigo is dat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 is ZFM's antwoord. Bye.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 ZFM Cause she handles pain That shit. from the drum.